Ja. Goed, wij weg gaan. Hoe bedoel je dat, mij? Met uh, rendieren de bergen? Nee, ver Met slee en caraba. Vier karabach ja. Vier rendieren? Dat, dat moet dan een grote reis zijn Ik en jij samen Jij helpen opladen En hier, dat voor jou zijn, goed? Oh, je bent een reuze kerel, laat mij. Ik ben altijd al jaloers geweest op die fofaikas van jullie. Zeker voor hen die raakt, hè? Ja, ja, ja. Mijn vrouw maken. Alles mee doen. Is deken en is tent. Hm? Goed om te slapen en goed in regen. Oh, dat is prachtig, laat maar, hè. Ja, jij nodig hebben. Thuis is ver weg. Hm? Wij trekken met slee lang... Kan jij veel verder gaan, nog langer, nog veel langer Eindelijk zullen we dan gaan. Goed. Goed, goed, Dit is van mij. Moet je ook meenemen, goed? Ja. Och ja, maar dat, dat, dat kan niet allemaal meer in mijn plingje hè? Nee, maar dan goed. Dank je, dank je. Dank je wel, dank je wel, dank je wel. Ja, waar gaan we nog heen, laat mij? Ja. Je hebt heel wat geladen. Rendieruil en zo. Niet over traken. Maar, Maar uh, doen jullie dan zaken met anderen? Uh, handel. Waarin wij gaan. Sovjet zijn, russen. Meen je dat? Petak gezegd heeft, ik zal gaan met huiden verkopen. Ja, ja. Je hebt toch nog ook uh, andere dingen dan huiden bij je, niet? Jij ze niet hebt gezien, dan Sovjets jou ook niet zien. Ja, Hoe lang doen we er nou over? lang? Ik trek een 12, 13, 14, 15, 16 dagen... zijn er. Kom maar uit die goed. Dan heb je me wat moois geleverd, lelijke schooier. Ik niet schooier. Kom mee. Was? Wat zijn we hier? Ik moet eens zeggen groeten van Petak. Alles meegebracht. Wat moet die daar? Petak, zeg. Jij wel weten? Is dat een oude Petak is? Laten jullie de slee af. De huiden in de schuur brengen. De andere hier bij mij. Geen licht aan doen. Elektrisch licht? En waarom niet? Waar kom je vandaan? De toloot, 25 jaar het vangerwet. Je U zegt het tenminste eerlijk. Waar wil je naartoe? Grensover. Luis. Beetje je bovenkamer, hè? Nee. Zie je help, kom ik terecht waar jij vandaan komt. Ik heb wel wat anders te doen dan me met ontsnapte gevangenen te bemoeien. Laat mij is meegebracht. me hier gebracht. Anders was ik wel alleen gegaan. Je bent gek. Nou ja. Onze lieverier beschermt de gekken in mijn grootmoeder ook. We zullen eens kijken. Nou, ik zal erg blij zijn als u me alleen maar de weg wil wezen. Het is allemaal waar wat je me vertelt, hè. Ik zou u de littekens kunnen laten zien. Gaat maar. Stefan? Jij maakt dat morgen het hoek in orde. Ja, Bas. Maar... Als jullie klaar zijn met het aflaten van de later gaan we weten. Jij ja, hebt geen haast, laat maar. Je wilt voormorgenavond niet terug kunnen. Het is maar weinig sneeuw, heel weinig. Op de terugweg heb je het gemakkelijker. En jij, als je slapen wil, dan kun je daar in de schuil terecht. Liggen huider genoeg. Droom maar dat je goed thuis komt. Droom maar, dat is het beste wat je doen kan. Dat rustig. Vijf uur. We moeten gaan. Oh, waarheen? Niet zo veel vragen als je door een ander wordt geholpen. Oh. Ja, dat is mij allemaal best. Oh. Zo. Dus dit. Dan moet je met al die rommel bij je. Ja. Zo haal je nog geen twintig wegs per dag. Ja, ik moet nog secret, hè. Alles wat in die uh, brunjezak zit, heb ik nodig. En wat die mannen me gegeven hebben, heb ik hier niet wat te liggen. Nou ja, je moet het zelf maar weten. Oh ja. Laat mij, wel wou we nog afscheid van je nemen. Maak een beetje voort. Laat mij, je neemt schatten van deur. Oh. oh, gisteren nog massa drongen. Ja, laat mij. Ik ben moe. Hm? Jij weggaan. Ja, laat mij. Jij niet meer in kogos komen goed? Nee, laat mij. Als het slecht gaat, hm. jij omkeren naar laat mij. Goed, laat mij. Goed. goed. <laughs> Mijn vriend Goed. Wie ja, wie volgende winter met laat mij gaat vissen vangen? Julia's klaar? Ik de van de kou. Jij met Stepan over het ijs gaan, mm -hmm. niet over de brug. Goed, laat mij. Goed. Ga maar. Ga maar altijd door tot, tot jij bent bij huis. Dank mm, je wel, laat mij. Ga nou lekker mee liggen, hè? Ja, goed. Nou, nou ben je wel veilig. Als je deze richting aanhoudt, van je terug. We denken dat het zo mooi is, hè? We zijn drie uur lang onderweg. Het was gevaarlijk genoeg. Over de brug was het je niet gelukt. Die letten dan scherp op, dat kun je oprekenen. Wie? Ja, wie? De MWD natuurlijk. Oeh. Die MWD mag er dan ook wel niet achterkomen wat voor soort handeltjes jouw baas doet met Las Mayen en Petak, hè? En met toch honderd andere scharelaars, ja? Uh. Maar zeg, hoe is het mogelijk dat er hier in de buurt toch van een die kerels rondhangen? hangen? Waarom is je niet rond? Wel, nou, in ieder geval. Uh, jij, je baas, hartelijk bedankt voor je moeite. Hè? Ja, 200 roebel. Ja, hm? yeah. 200 roebel, zei ik. Oh. oh, oh ja, ja, natuurlijk, ja goed. Uh, ja, wacht even, ik moet ze even de gaan halen. Even uh. Zo. Hier, ja, heb ik het. Ah. Um, 300. Ik heb alles bij elkaar, maar 600. Eh. Uh, 250 dan. Je zei eerst 200. En wat moet je nou met geld rijden dan niks 200. Ja, ja, even 200. Dank je. <laughs> Eigenlijk heb je gelijk. Je moet niet meteen toegeven als iemand je wil flessen. <laughs> ik heb trouwens zo'n idee dat laat mij jou al iets gegeven heeft. Hè? Ik heb je toch al gezegd, je moet niet meteen toegeven als iemand je wil flessen. Had je eerder moeten bedenken. Nou, Goede reis. Je moet zelf maar mee erbij. Je doet het best als je de rivier in de gaten houdt. Ja, en verder? Verder. Als je rendieren ziet, dan ga je er achteraan. Die trekken nou de bergen in en van de zomer gaan ze nog op. Als je een beetje geluk hebt, dan zie je wel mensen ook. Want uh, de mensen gaan hier allemaal, net als de rendieren met de sneeuw mee. Iedere dag komt er een beetje meer mos te zien. Ja, als ik werkelijk die kant op moet, dan zal ik het zo doen. Uh, jij moet altijd die kant op. Nou ja, je ziet wel, thuis kom je toch nooit. Als je niet verdwaalt, dan kom je ergens bij je patenten. Een groot. Ze weten daar dat je onderweg bent. En eh, misschien helpen ze je wel een eindje verder. Ja, maar hoe kunnen ze daar weten dat ik al. Ah, Siberië weet alles. Siberië heeft hele goede oren. ik vind eigenlijk dat al die goede raad die ik u eerst aan te geven nog best 50 roebel waard is. <laughs> zeg, ik heb een geld veel te hard zelf nodig. Op de plaats waar Clemens vooral weken later aankomt, heeft hij geen geld nodig. Eerst stoot je op een kudde langzaam over de toendra voortrekkende graas rendieren, en niet lang daarna komt je aan een kolchoze. De tenten staan er diep in de aangestampte sneeuw, en het schijnt inderdaad dat hier verwacht wordt. De begroeting is weliswaar niet bepaald uitbundig, maar toch ook niet helemaal onvriendelijk. Deze rendierboeren zijn hele potentaten. De man die hier op zijn manier regeert over negen tenten en een ontelbaar aantal rendieren. ...heeft een grote witte baard. Hij lijkt op een oude tsaar. Ook het bevelen schijnt hem net als een tsaar in het bloed te zitten... ...en omdat het tsaar het zo beveelt... ...wordt vooral in de gemeenschap van de Colgoze opgenomen. Hij maakt van die gastvrijheid eigenlijk maar noodgedwongen gebruik... ...want erg plezier is het niet daar te wonen en te leven tussen vervuilde kinderen... De hele dag in een ondraaglijke stank van rook, vet, tamoenjak... ranzig spek, vis, kaas en dierlijk afval. Maar vooral is te moe om dadelijk weer verder te gaan. Als de sneeuw nog verder smelt en de toendra begaanbaar wordt... breken de koriaken met hun kudde op. Vooral trekt met hen mee langs de ontdooide taiga. Zijn bagage wordt op een rendier geladen... en op die manier is het in de Siberische zomer... Nog niet zo kwaad reizen, vindt vooral. De Tsar bemoeit zich niet meer met zijn gast dan strikt nodig is. Je bent een verstandig man, maar je moest niet alles in één dag willen doen. Een mens moet er in zijn leven niet meer voor nemen dan hij kan volbrengen. Klinkt wel erg bemoedigend, hè? Ja, het is waanzin uit de Siberië te willen vluchten. Maar je kunt er goed leven, een groot land en een mooi land. En brave mensen, dat kan wel, maar ik hoor niet bij die mensen hoe braaf ze ook zijn. Ja, ik wil naar mijn eigen land, naar huis. Je moet je bij de jagers aansluiten. Ervaren Siberische jagers verdienen veel geld. Er is hier al heel wat leeggeschoten, maar een jager moet winters ook niet naar beneden gaan waar de Russen zitten. Maar zijn er hier geen Russen? Uh, geen Sovjets bedoel ik? Oh, soms komen ze om in de grond maar ernst te zoeken, of iets dergelijks. En dan, dan gaan ze weer verder. Wou je soms naar de Russen? Ik denk er niet. Om. Dat dacht ik ook. Ik weet iets beters voor je. Ik ken een paar kerels met wie je mee zou kunnen gaan. Ja, dat hangt er vanaf waarheen. Ja, niemand weet heel precies waar hij heen gaat. Maar ze willen in elk geval niets met de Sovjets te maken hebben, omdat ze ook. Eh... Nou ja. Wat je zegt. Ja, dat zeg ik. We zullen misschien een beetje moeite hebben ze te vinden. Eerst moeten ze ergens aan een rivier komen. Dat kan een paar weken duren. Maar als we daar eenmaal zijn, dan hebben we die kerels ook. Het zou kunnen dat we nog een week of zo aan die rivier moeten wachten. Doet er niet toe. Dan komen we dan ook. En dan moet jij hopen. Wie weet hoe lang het nog duurt. Oh, niet lang meer. Je bent toch uit te houden van die muggen. Oh. Oh. Oh. Een steek als de Ik ja, dus heb je toch gezegd dat je je gezicht in je handen met dat koetje moet insmeren. Huh? Ja, dat heb ik gedaan. Ja. Driepapperdag, dat helpt niets. Ja, je hebt natuurlijk altijd wel een paar mensen die blijven steken... ...omdat de stomme dieren niet in het middeltje geloven. Ah. Hm. Maar eh, hoeveel dacht je dat er anders op je af zou komen, man? Je lang dood zijn. En hoe wou je dan thuis komen? Oh, ja, yeah, yeah. Oh, ja, wat heb ik je gezegd? Daar heb je de kerels die ik bedoel. Dan maak jij je druk over een paar mensen. Hey, T! Hey, T! Hey, T! Gregorian Igorijen, camion. Hier, hier. Hey, T! Kijk, kijk, daar heb je ze. Een vlot komt hier al naar toe. Uh, Goede reis, Gaar. Kom aan, land. Kom aan, land. Het eten staat klaar. Eet hebben jullie nooit te veel. Ik was al bang dat we jullie zouden missen. Ja, onzin. Dank. Op mij kun je altijd vertrouwen. Wie is dat? Een nieuwe? Oh, je niet, ik. Die man is goed. Ja. En hoe staat het er verder mee? Er is een, een dubbeloods Gaat, Duitser, maak die zak open we wist, wist je niet, hè, dat je daar al die tijd mee op je rug liep. Mooi stuk werk in de stad. Oh, een Amerikaans... Afleven, gemeen, Grigori. Een Amerikaans dubbelloops. Ja. Ja. De zijn, dozijnpaksrood. 12 mm. Acht, 16 mm En 36 pak buksmaniki. Zeeven, Daarom was het zo zwaar, dat. Uh, oh, hier. Yeah. Ga je zo akkoord? Hè? Is, is, is dat een kilo? Net dan. Maar het is helemaal schoon. Uh, mag ik eens zien? Nee. Uh, waarom niet? Die kerel is goed. Zo. Hoe kom je aan hem? Gevlucht. Waar vandaan? Kapdeshnef. Dat is niet slecht als het fijn is. Jij spreekt goed Russisch. Als je maar moet, doe je het wel. Uh, ook niet slecht, hè? Als dat daar in die zak echt is. Goud, hè? Stofgoud. Ja, voor het geweer en de munitie die ik hem geleverd heb. Hoe zit het er? Neem jullie dit uit voor mij? Nee. Hij heeft maar gorka-tabak. En hij heeft ook durf. Niks voor ons en ook niks voor Siberië. Ja, maar Magorka is niet gek. Nou, en een vierde man die wat te riskeren heeft... die kunnen we best hebben, Anastas. Nou goed, kom dan maar mee. Maar als wij je onderweg kwijtraken... is dat per ongeluk, snap je? Of heb je het soms in je hoofd gehaald om hier weg te komen? Uh, je neemt hem dus mee. En uh, volgend jaar... komen jullie dan weer om te ruilen? Dat zullen we nog wel zien. Een bepaald fijn gezelschap zijn die drie heren niet. Ze voelen eigenlijk niet veel voor hun nieuwe compagnon... maar ze vinden het best dat hij het zwaarste werk doet. Als ze op hun bestemming aankomen... doet Forel zijn best niet te laten merken... dat de vrij royale manier waarop ze leven hem verbaast. Het huis is behoorlijk gemeubeld... en ze beschikken over uitstekende werktuigen en gereedschappen. Vooral hakt hout en in leren zakken draagt hij water aan... En als een ras-echte Siberiër slaat hij vuur met zijn tondel. De drie schuivuiten wachten niet af tot Forel zijn magorka zijn tabak aanbiedt. Ze eisen die brutaal weg op. En Forel wil niet meteen ruzie. Hij laat het maar zo. Nou, hier, neem maar. Hm. Jij bent toch Duitser? Dat heb het... ik je toch al gezegd? Je denkt, om oh, een grote bek wachten we van jou niet af. Ik heb in een loodmijnen gewerkt, en toen weggelopen. Een hele helden daad, hoor. Ik sla er stijl van achterover. Ik zal jullie schoon wat zeggen. Het interesseert me geen snars hoe jullie over me denken. Ik heb jullie tot nog toe niet nodig gehad. Ik ben jullie niet achterna gelopen. En ik ben niet van dat te gaan doen ook. Klopt dat goed in je oren, hè? Wow. Ik uh, heb gezien dat jij vuur kan maken. Koken kan je ook. Hoe staat het met schieten? Hm. Daar kunnen drie bandieten als jullie nog wel wat van leren. Wat Hij gaat terug! Heb je een revolver? Zie je? Hm? Je maakt mij niet wijs dat hij gelaaien is. Ik zal het anders graag eens op jouw kop proberen. Nee, nee dank je. Hm. Zo ook jammer wezen, hè? Van zo'n niet intelligente kerel als jij. Doe dat ding weg. Als jullie van plan bent, je behoorlijk te gedragen. Ja, afgesproken. Goed, je blijft bij ons. Zo vent kunnen we wel gebruiken. Dat, uh, dat goud wassen, dat gaat niet gemakkelijk. Alleslaas. Nee, dat is nog niks. Je had erbij moeten wezen voor we zo waren. Bergen ijs hebben we moeten weghakken om bij dat zand te komen. Maar er zit goud. Ja, een voor wat je ervoor doen moet. Drie jaar hebben we in de goudkwasserij gezeten. Ik moest er nog zeventien op knappen. Toen ben ik hem gesmeerd, wij met z'n tweeën. Simeon had een vonnis van 25 jaar. Roofoverval. Hij heeft het hele plan voor de vlucht in elkaar gezet. Grigori had uh, maar 18 jaar. Diefstal van staats Hij was naar Chalnik opzichtig. opzichter. Ideaal baantje om te grappen. Hij is stom, maar hij doet het zwaarste werk van ons alle drie. En uh, die twintig jaar van jou, wat waren die? Politiek? Nee, ik ben lid van de communistische partij geweest. Oh. Ik heb mijn vrouw vermoord en een vriendje daarbij. Ja, dat zit zo. De staat moet het huwelijk beschermen. Maar de staat beschermde mijn huwelijk niet en daarom heb ik het zelf gedaan. En dat mocht toen ook weer niet. En die goudwinning, uh, waar is die? Ah, Corina. Zeker geen, zeker geen idee, hè? Nee. Nou, als je het weten wil, een heel modern bedrijf. waar was hier een heel oude vlak doodvriezen. Als je zin hebt, moet je maar eens gaan kijken. Ja. Een paar weken lopen en je bent er. Nee, dank je. Een uh, beroerde boel daar. Neem dat maar gerust van mij aan. Het ben bijna nooit iemand om weg te komen. Geen mens waagt het erop. Zeker de politieke niet. Ja, een paar ijskouwers als Gregory en Semyon, Die lappen het hem. Maar wat schiet je er nog mee op? Je bent vogelvrij, net als een beest. Je zit ertussen en je kunt er niet uit. Maar ergens wil ik toch proberen een gaatje te vinden. Hier, kijk nou eens op deze kaart. Kijk. Ja. Naar het westen toe moet het kunnen, toch? Ja. Hè? Kun je lang zoeken of je nou een kaart hebt of niet. Kijk, wij zijn hier. Hmm. Wat een softkaart is dat. Uh, hier. Hier zijn we zo op. En daar vandaan zijn we gevlucht. Maar dat is vlakbij. Zitten we hier ook niet zo lekker? Waar zouden we anders van moeten leven? Huh? Ze hebben ons geleerd hoe je goud moet wassen. Ja, we moeten dus een beetje de buurt voor het goud blijven. hè? Als je daar geweest bent, dan heb je er wel wat kijk op gekregen... of jij er gewoon tussen het zand ziet zitten of niet. En zo proberen we nou voor onszelf wat uit te halen. Ja, dat kan natuurlijk alleen in de zomermaanden. In winters kunnen we hier niet blijven, want dan snappen ze ons. Ik wil van de winter proberen naar huis te komen. Ja, man, doe toch niet zo belachelijk naar huis. Dat je soms dat wij ook niet naar huis houden. Ik niet. We hebben toch geen keus, idioot? Jij ook niet. Wij moeten ons hele leven in de vlakte van de Taiga brengen. Jij ook. Voor ons bestaat er geen ander leven. We kunnen nergens meer heen. We hebben geen pas, geen papieren. We zijn er eenvoudig niet. Over papier gesproken. Hoe heet jij eigenlijk? Jopper. Je ligt niet best. Maar dat doet er niks toe. Ik heet ook geen Anastas. En zij heet ook Anders. Je doet hier het beste je naam uit te vergeten. Vooral je achternaam. Piotr Jakubowitsch, hoe voel je dan ook heet? Dat is een naam. Je hoort bij een leven dat voorgoed voorbij is. En in de Taiga hebben ze geen tijd voor lange naam. Voel jij Ivan Filippowitsch kan zeggen, heeft de man die je tegenkomt al geschoten... En niemand valt hem er ooit om lastig. Dat is alleen maar verstandig van hem. Ik heb gemerkt dat jij gauw met je revolver klaar staat. Ja, dat is precies de goede manier. Doe het alleen nog gauwer. Dus, als iemand je vraagt hoe je heet, dan moet je eerst schieten. En dan pas zeg je, Pjotten. In leven blijven is hier alleen maar een kwestie van volgorde. Zo hm. zal waarom denken, hè? En gooi die kaart van je in, allemaal in de kachel. Jij ja, is wel gek, wezer. Geef liever mijn laatste stuk brood weg van die kaart. Ach, kletspra, tussen maardeloos brul. Zo. Er is geen deur in Siberië. Je komt er niet uit. Jij spreekt een aardig manje Russisch. Maar iedere oude weet dat je een vreemdeling bent nog voor jij drie woorden hebt gezegd. En trouwens, er was je een echte Rus. Je komt geen stad binnen. En als je erin komt, dan kom je er niet meer uit. Waar je op jouw kaart de Toenwa is, of de Taiga, Daar staan, als je er gaat kijken, fabrieken. Midden in de woestijn kom je kerels tegen die daar bezig zijn een mijn te boeren. Maar jij denkt een paar sneeuwhazen te gaan schieten, daar hebben ze net de vorige week een autoweg aangelegd. Daar wordt dan één stuk door georganiseerd, geëxperimenteerd, gebouwd en gecollectiveerd. Ja. En zo gaat het vandaag in de Sovjet-Unie, zelfs in de uithoeken van Siberië. En dat is Anastas, die warmloop loopt voor een regime dat hemzelf met zijn feilloze systeem in een dwangarbeiderskamp heeft gebracht. Samjon is anders. Hij is alleen maar een domme, primitieve krachtpatser. Gregory heeft zijn eigen verdiensten. Anastas kan hem een parasiet vinden, een dief die zich vergrijpt aan het bezit van de gemeenschap. Hij is handig en slim. Hij was de eerste die ontdekte dat er in het zand op de bodem van de rivier goud zat. In het begin schrikt vooral nog als hij een schot hoort, maar hij raakt er aan Eén van de vier mannen is altijd op jacht om voor het eten te zorgen. De drie anderen moeten ook voor hem werken. Ze hadden daarvoor overigens niet hoeven te vluchten. Het werk is minstens zo zwaar als in het kamp. Het enige verschil is dat ze het nu zichzelf aandoen. Misschien werken ze hier zelfs nog wel harder. De zomer is maar kort en ze hebben niet veel tijd. De stemming is slecht. Ze zit nauwelijks goud in het zand. En er zijn zoveel andere dingen ook nog te doen iedere dag. De hele zomer door hebben we ons afgebeuld. En als we alles in vieren delen... dan hebben we stuk voor stuk minder verdiend dan een ongeschoolde arbeider. Coöperatieve slavernij bedoel je? Ja, het is goud. Hoor. Ah, bankbudgetten kun je in, niet maken. Nee, met goud kunnen we hier tenminste nog iets doen. Als keels van ons soort met papiergeld dan kwamen... dan zouden we de hoogste een kogel verkrijgen. Zelfs als het echt was. Nee, het is afgelopen. Het water begint al te bevriezen. Weet jij wat dat betekent, Piotr? Ja. Dat we nou toch verderop moeten, hè? Naar Duitsland, zeker. <laughs> nou ja, als je met alle geweld wil, dan gaan we mee dezelfde kant op. Wat doet het ertoe? Er is geen goede en er is geen verkeerde kant. Er is alleen maar de kant waar iets te vinden is om van te leven. Waarvoor dacht je eigenlijk dat we in de tijd al het schietuig hebben meegenomen? Jullie willen toch niet op roof uit, hoop ik? Nee, niet zo gevaarlijk. Of gevaarlijker maar net hoe je het bekijkt. Als je tegenwoordig op pelddieren wil gaan jagen... dan moet je gaan waar nog nooit een jager is geweest. Dat is een heel gewaagde geschiedenis. Je maakt de goede kans dat de blauwvos over een tijdje je botten afkleven. Er zijn meer jagers geweest... die er tegen de winter op uittrokken... en op wie de handelaren nou nog zitten te wachten. Kun jij kort als kies lopen... Ja, dat heb ik wel geleerd toen ik uit het kamp gevlucht ben. 30 kilo op je rug en een geweer, de hele rommel. Ja, dank ik wel, ja. Ja, het is te zeggen, als ik je geweer geef. Oh! Bedankt voor het vertrouwen. Ja, het zou kunnen dat we elkaar kwijtraakten. We moeten eerst delen. We zijn een eerlijke mensen. Het zou niet billig zijn als we jou een kwart van de munitie gaven, Piotten, want jij hebt er niet om mee betaald. Maar ik zou je natuurlijk wel wat geven. Het geweer is niet altijd best, maar het schiet nog goed. Van het goud krijg jij dan wat minder dan een vierde... om het geweer in de munitie te verrekenen. Oh, juist, ja. Jullie willen me kwijt, hè? Kom ja, maar mij heel lang best, hoor. Bij de geweer ben jij een geborgen man, dan kan je niet meer verhongeren. Het zou veel te moeilijk zijn als jij met ons meeging. Je zou die redden met je skis. Dan moet je eerst een stuk of vijf, zes... Siberische winters voor hebben meegemaakt. En in ieder geval, wij hebben onze plicht gedaan. Goeie reis en uh, <laughs> wel thuis. <laughs> Ja, zonder van zijn portie goud. Je hebben eerlijk verdiend. Anders heeft iedereen een kwart gegeven. Meestal toch wat minder. Ja, je begrijpt het niet. Kijk, als jij in de taiga blijft liggen, dan vergaan niet alleen je kleren, maar ook dat geldzakje. Hè. Het stofgoud wordt verstrooid en dan is het alleen nog maar weerzand. Zonder daarom bedoel ik. Oh, voor mij dus niet. Mensen zijn er genoeg in Siberië. Mensen zijn er in Siberië genoeg. Als er geen nieuwe sneeuw valt, blijven de sporen die de mensen achterlaten maandenlang zichtbaar. Zolang ze in dezelfde richting gaan als zijn kompasnaald aanwijst... volgt Vooral de sporen van zijn drie vroegere makkers. Dan komt hij ergens waar de sneeuw zo vertrapt is... dat het niet anders kan of dan moet een rendieren voorbij zijn gegaan. Vooral begrijpt dat hij beter op dat spoor kan blijven. Dan moet hij tenslotte bij mensen komen. En die zullen misschien wat meer hart hebben dan die drie schurken... Maar de schurken die hem zo laf in de steek hebben gelaten, schijnen vooralsnog noodlot te moeten zijn. Zij hebben hun Siberische tempo niet volgehouden. Opeens is hun spoor er weer. Onder dat van de rendieren is het duidelijk zichtbaar: een pas gemaakt vers spoor. En op een dag zijn ze weer bij elkaar. Hallo, Joppe, huh? ga je daaroverheen? Grote goden. Hoe komen jullie daar zo opeens als een troep struikrovers uit het niets opduiken? <laughs> ik dacht dat jullie lang, ik weet niet waar, waren. Ja, je komt niet altijd zo hard vooruit als je gehoopt had. Vlak voor ons zit een grote grote rendieren. Oh, Dat weet ik al een hele week. Jongen, jongen, wat knap van je, dat zomaar direct te weten. De sneeuw ziet er hier uit alsof er met een val zo overheen gegaan zijn. Zeg, uh, heb jij niet verteld dat je met rendieren om kon gaan? Ja, uh, heb ik van de Toeksam geleerd. We moeten er acht of tien van de kudden zien af te scheiden. Voor ons. We hebben ze nodig. Hmm. Afscheiden is niet zo moeilijk. Ze lopen gewoonlijk nog verspreid. Ja, een andere kwestie is of die beesten zich dat laten wel Er zijn maar twee man om de kudde te bewaken. En wij zijn met jou mee met z'n vieren. Zo, dus daarom hebben jullie hem opgewacht. Je hmm. hebt nog maar niet zo'n praat. Zo nodig hebben we je niet als je dat soms denkt. Ja, zeg nou op, wat willen jullie? Vannacht gaan we het proberen. We halen de dieren uit de kudde. Dan moet jij ervoor zorgen dat we ze bij elkaar houden. Hmm. Ja, bij de zoektje heb ik wel gezien dat je rendieren niet zo gemakkelijk krijgt waar je ze hebben wilt. Ja, ze hebben op dat punt zo hun eigen ideeën, hè? Kuddegeest. Ze gaan nooit alleen. We hebben rendieren nodig. We moeten een span hebben voor een slee. Zo komen we veel te langzaam vooruit. Wie weet gaan we wel verder dan jij denkt. Richting Duitsland. Uh, nou, goed dan. Vannacht. Het wordt allemaal rustig. Jij hebt het meer rechts, rechtspunt. <middels> Hoe moeten we dan de passen snijden? <middels> de dieren, die we eruit gehaald hebben, bedoel ik. Die willen natuurlijk terug naar de kudde. Ze breken door. Hey! Hey! Hey! Oh! Oh! Oh! Ze Hé! Hé! Hé! Hé! Hé! Hé! Hé! Hé! Hé! Hé! Hé! Hé! Hé! En een paar heb ik er ook ergens kunnen houden. Je bent altijd een idioot geweest, Pjotter. Je zal er ook altijd wel eentje blijven. Je had het nou in zijn hersens om in zijn eentje een hele kudde in de weg te gaan staan. Nog een wonder dat je er levend bent afgekomen. Je zei toch dat rendieren moesten hebben? Toch ben idioot. Rendieren zijn geen sneeuwwater. Nou, we hebben er zes. Het Pas op anders, we hebben we er nog maar mee. Er gaat er Allemaal hier komen. Hierheen. Gaan Komen jullie dat toch? Nee, nee, hier blijven. Oh, Borst. Ze zijn niet te houden. We moeten ze houden. Nou, we nog liever met dat toepaar jongens op stap... ...dat ik zes rendieren manieren leef. Ja, ze zijn nu toch aan ons gewend... Leeft het een beetje moeite gekost? Ja, en die twee gebroken ribben van jou, die zijn ook alweer in ja. een heel antenne hè? Ja, dat gaat wel, ja. Ja. Wacht maar. Als jij een jaar of zes, zeven in Siberië bent, dan word je een eerste klas jager. Die de eerste paar weken dat hij in Siberië is niet krepeert, die kan geen gezonder leven hebben. Volop frisse lucht. Kijk, ja. daar is. Wat heb je er nog van? Jouw idee aan dat we door het dal zouden gaan. Dat is een blokhut. Zijn mensen ook. Kijk, er komt er ook uit die schoorsteen. Ja, we zijn niet blind. Een geschiedenis. Hier zou een menselijke berekening geen blok uit kunnen staan. Er staat er wel een. Ze hebben ons natuurlijk al lang gezien. Vier mannen en zes rendieren. Tja. We hadden beter 600 rendieren bij ons kunnen hebben. We er wat minder verdacht hebben uitgezien. Nou, ja. alleen met brutaliteit kunnen we het misschien redden. Als we wat in de gaten krijgen, zijn we erbij. Het zullen wel technici zijn van die mijnkerels of landmeters uit gewoon verder gaan, niet eigenlijk Ja, ja, het bolsjewistische regime van jou is geweldig, hoor, dat moet ik zeggen. De roerlingen die snuffelen, ze beren je net zo lang af dat je nergens meer leven kunt. Ik heb het je wel eens meer gezegd, je bent niet alleen een dief, je bent ook, ook een trotskist. Ik zou het helemaal niet erg vinden, ze jou vandaag gewoon ook eens naar pakken krijgen. En nou, voorzichtig. Ik ga het eerst naar binnen. Piotr, jij houdt je kak op elkaar met je stinkelrussies. Oh, ja. Ja. Kunnen we hier vanaf blijven, kameraden? Als, uh, als jullie op de grond willen slapen, het is in ieder geval warm. Waar komen jullie vandaan? Wij zijn jagers, kamerad. We van de wind langs de kust trekken en hebben alle drie onze stegen verspeeld. Alleen nog de rendieren en onze wapens, die hebben we kunnen redden. Ga zitten. Uh, jullie hebben er hopelijk geen bezwaar tegen dat we verder gaan met ons spelletje. Nee, nee, gaat u rustig door en doet u voor ons geen moeite. Weet u misschien toevallig waar de naast bij zijn de houtvesterij is? Oh, geen flauw idee. Ja, we moeten twee nieuwe sleeën hebben. Twee spanners. Die wouden we ruilen voor twee rendieren. Oh, ik denk niet dat ze op de houtvesterij een handeltje met jullie willen maken. Hé, hey, he. geef de kameraden wat te eten. Ja. En uh, thee met veel suiker. Ja. ja, we willen u anders niet van uw voorraad beroepen. Ja, oh, wij hebben hier zat. Ah, mooie gebieden zijn dat. Ja, een beetje verwaarloosd. Ja, dat heb je als je zo rondreikt. Als ik vraag hem aan, kamerad, kameraad, waarom staat hier een blokhut? Wat voert u eigenlijk hier in de streek uit? Vandaag voeren we niets uit. Het is zondag. En uh, dan denk ik wel liever niet aan werken en dat soort dingen. Jammer genoeg is er vanavond de zondag weer voorbij en uh, dan komt kameraad Lederer. Wie is dat? Kameraad Lederer. Maar hellig in de hemel, kan iemand zoiets vragen? Kameraad Lederer. Ja, ja, natuurlijk. Kameraad Lederer. Ja, ja, ja. ja. Oh, we hebben hier alles prachtig voor elkaar. Maar uh, als er ergens iets niet klopt... of als het niet helemaal volgens het plan is... en kamerad Lederer komt, dan ziet het er niet prettig uit. Uh, ja, Nou, we het er toch over hebben. Uh, jullie daar. Uh, uh, uh, je kan nooit weten. Uh, ja. Kameraad Lederer staat al altijd eerder voor je neus en je vormwacht. Uh, jullie daar. Uh, maak de boel schoon. Sneeuw halen. De vloeven. Ja, als de zaken zo staan, dan ben ik bang dat we u misschien in moeilijkheden brengen. We zouden eigenlijk net zo goed naar de Naswijzen en de Kochhozen kunnen gaan. Hoe ver is dat, denkt u? 200 werst. Maar daartussenin zitten nog mensen genoeg. We zijn hier bezig een zijweg aan te leggen en daar heb je mensen wel nodig. Massa's mensen. Lederer komt het hier nog eens bekijken. Een Hele hier, dat is chef van het rayon Dastrooi, zich er persoonlijk mee bemoeit. Wat moeten maken te maken. weg aan de glas. Houd je man. Wat zei de kameraad? De, de kameraad dacht dat we misschien zouden storen, kameraad. Ze zeggen dat kamerad lederen niet gemakkelijk is. Als jullie daar zo zitten te zitten met uh, maar de helft van je jachtuitrusting, dan zou het best kunnen dat ik jullie bij de weg te werk stelt. Ja, is plezier gewerkt dan wegen. Er... En dat brengt jullie waarschijnlijk mee op, hè? Mm -hmm. Ja, ik vind het best als jullie je bies weer pakt. Je kan nooit weten. Ik wil trouwens voor jullie aanwezigheid hier... geen enkele verantwoordelijkheid nemen. Oh, dan gaan we maar met Tika hè? Bedankt voor de warmte en voor de thee. Ja, Daar heb je hem al. Het is een Amerikaanse vrachtwagen, drie assen. Niet te geloven hier aan de rand van het Tika. Er zullen nog wel meer dingen gebeuren die je niet zou geloven. Zo, hoe staat het? Wat gaan Jullie verwachten me zeker nog niet, hè? Maar de wegen waren in de beste conditie. Prachtig gereden. Vandaar dat ik zo vroeg werd. Zeg, ik heb jullie toch niet onaangenaam verrast? Wel, kameraden? Uh, we wisten natuurlijk niet dat u uh, nu al zou komen, kamerad En daarom is alles uh, misschien nog niet helemaal zoals het zou moeten zijn, uh, maar... Uh... Volgen we tot sabotage, Nee, nee, nee, kamerad dat bedoel ik niet. De arbeidsprestaties van de gevangenen zijn uitstekend geweest. Werkelijk uitstekend. Hierheen, hierheen alsjeblieft. Gaat het voor, kamerad Lederer. Ah. Ja, wie zijn die kerels? Het zijn jagers, kamerad Lederer. Ze hebben hun drie rendierswegen verloren. Daar zullen jullie voor moeten verantwoorden. Ja, dat kwam zo, kameradleder. Kamerad-commandant... We... Het interesseert me niet hoe het kwam. Stomiteit, een gebrek aan vakkennis... zijn de meest ingekankerde vormen van sabotage. De verdere details zijn onbelangrijk. Je naam? Anastas Elieks Kroshenko. En jij? Semyon Yefimich Soltanov. En jij? Lange? Jotter Jakobovic, vooral. Breng ze weg. Schandelijke verspilling van arbeidstijd. Uh, Jullie zouden hier zeker het liefst de halve winter met een warme kachel blijven rondlummelen in plaats van te jagen. Oh, daar zullen we eens een stokje voor steken. Als de bliksem twee nieuwe sleden halen. Jij, kamerad, jij bevestigt als natalnik de ontvangst en je blijft er verantwoordelijk voor. De voor ongelukte sleden worden jullie het volgend jaar aan het eind van de winter afhouden, als we de rekening opmaken. Natuurlijk, kamerad, weten, Maar waar moet je... Interesseert me niet, is jullie zaak. Maar als je hier nog één uur langer blijft zitten niks, stop ik jullie bij de weg aanleg. Onmiddellijk een orderbon uitschrijven. Hm. eens kijken. De naastbijzijnde houtvestigbasis is hier 200 west vandaan. Jullie gaan dertig mijl stroomopwaarts. Daar is een magazijn van het district Daltstrooi. Daar sla je alles in wat je nodig hebt. Kamerad Galgenjev maakt dat in orde. Denk erom. Morgen als ik terug ga, zal ik het onderweg controleren. We zullen toch ook nog naar de houtvesterij moeten, kamerad weten? Voor munitie en proviant. En we zijn onze tent ook kwijt en onze bijlen en schoppen. Dat zullen ze ons in het magazijn niet willen geven. Wat? Op een orderbon van mij niet... Hoeveel munitie? 400 pak schoot, twee kalibers en 150 pak buks Hmm, Schrijf op, armel op de boom. De hele rommel. En een tent. Een tent van rendiervuil. Vier pijlen. Vier sneeuwschoppen. ze voor de rendieren. Zo, hier met die boom. Zo, mijn naam. En nou wegwezen. Mijn chauffeur zal jullie de wegwezen. wijzen. Dank u, ik zal En weer gebind, hè? Als jullie morgenavond nog hier in de buurt te vinden zijn. Ja, ah. Geef de kerel voor een paar dagen eten mee. Ik zal ze leren. In een blokhut bij de kachel liggen luieren. Alleen omdat het zondag is. Nou, dat was maar een zondag, jongens. Ze alleen zondagskinderen verdienen. Ja. Eerlijke, fatsoenlijke kerels zoals wij hebben het verdiend zondagskinderen te zijn. Dat spreekt. Maar dat we zo'n slag zouden slaan. Twee sleden. En twee twist en een vier Gereedschap. Maar niet Ik zie nog het gezicht in de Natjelnik van het magazijn. Ja. Hij kroop toen hij de handtekening van lederen onder zijn neus geduwd ja. kreeg. Ja, maar ik zweet de water en bloed toen die rendieren zich niet lieten aanspannen. Beroerde beesten. Hadden nog nooit in het tuig gelopen. Nee. Nog een geluk dat jij daarbij was, Fjolter. Wat waar is, is waar. Jij bent de enige van ons die weet hoe je met ze moet omspringen. Nou, het ging anders dus niet veel. Of er waren blokken van gekomen toen de vierspanner met me hols. Ja, het net genoeg. Beetje geluk moet je nog een keer hebben. Over geluk gesproken, die naam Leder doet wonder. Ja, absoluut. En datzelfde, ik wist niet hoe hard die lopen moest... om alles wat op die orderbond stond bij elkaar te halen. En toen de hele zaak inschrijven in zijn boek... Om van het voorjaar te controleren of we alles wel braaf terug zullen brengen. En hier op onze bond staat het nog eens. Hebben we met z'n allen ondertekend: Anastas Siljits Kutschenko, Semyon Jevimits Soltanov, Grigori Vassiljits Oblomov en Piotr Jukovic. Klopt geen fluit, van geen naam. Maar met die handtekening van kamerad Lederer eronder is het de beste pas die je maar hebben kan. Onze eigen papieren zijn we kwijt. Maar alsjeblieft. Alle papieren zijn schuurpapier vergeleken bij dit papier. Alleen zullen we nou alle vier voorgoed bij elkaar moeten blijven. Ja. Want het zou een lelijk ding zijn voor de andere drie... als er met een van die vier die er op de papieren staan is toevallig iets gebeurde. Ja. Dat zou voor de levenden misschien wel eens beroerder kunnen uitpakken dan voor de doden. Jij denkt altijd aan van die grappige dingen, uh, Maar Het is toch goed dat je weet wat je aan elkaar hebt. Maar dat is het zeker, ja, ja. Mensen als wij moeten op alles voorbereid zijn. En daarom moesten we er maar eens over praten Welke kant we nou op zullen gaan? Nou, Naar het westen. Mm, ja, de rivier over. Een eetje verder van de bewoonde wereld en de mensen. En dan... We kunnen het ons gemakkelijk en we kunnen het ons moeilijk maken. Dat hangt ervan af of we bij andere jagers in de buurt blijven of niet. Nou, liever niet. Ten slotte zijn wij geen echte jagers. Dan zouden die anderen wel eens achter kunnen komen. Ja, bovendien valt er niet veel te schieten op plaatsen waar de jagers elkaar de buik voor de neus weghalen. Als we met het voorjaar onze sleeën vol vellen willen hebben, dan moeten we zo diep mogelijk de wildernis in. Wat? Met die hele karavaan? Ach man, dan zullen we van de sleden en van de rendieren meer last dan gemak hebben. Toch is het onze enige kans. Ach, op die manier zijn er alleen in Siberië al meer mensen spoorloos verdwenen dan op alle zeeën van de wereld bij elkaar. We hebben van de zomer niet veel verdiend. Dat moeten we deze maanden zien in te halen. En dat kunnen we alleen als we wat wagen. Als we met de sleeën niet verder kunnen, dan laten we ze achter, dan halen we ze later weer op. Ja, ja. En als we dan verdwalen, dan zal het niet lang duren... of de vossen die kluiven onze botjes af. Pjot, dan heeft een kompas. Ja. Daarmee zullen we altijd ergens uit het bos komen. Hoe dichter de wildernis, hoe meer buit. Kom, jongens. Volle zee en veel geld. Kunnen we het volgend jaar een nieuw leven beginnen. Stil. Ze schieten. Er zijn ergens andere jagers in de buurt. Dat is geen schieten. Dat komt van de kou. Het is al december. Het vriest minstens 40 graden. De kou maakt toch geen lawaai? De kou schreeuwt. Als ze iets laat springen, dan, dan breekt het met een knal. Net een schot. Heb je nog niet gemerkt dat je soms je schoenen aan je voeten breekt? Dat kan gevaarlijk wezen. En de lucht breekt je ook. Dan heb je onze Siberische baby. Heeft zelfs dat ook al ontdekt? Ja. Ja. Als je ergens naar wilt grijpen en snel je hand uitstikt. Hoor je dat? Of de lucht kan breken, weet ik niet. Maar dat ze het doet, dat kan je horen. Stommelingen, doe je handschoen aan. Straks breken jullie je vingers. Ik heb eens een man gekend, hè. Die trok op een keer zijn handschoenen aan. Stil! Ligt straks maar verder. Daar is iets niet in orde. Als de rendieren zo opdringen, dan is er onraad. Niet praten. Wachten. Daar. De kool, Wolven. Wat denk jij, Semyon? Het is lichte maan. Geen aasje wind, Alleen de rendieren. Als ze maar niet op de loop gaan. Pjotter, pas jij op de dieren. Jij voorzichtig een eindje die kant op, Semion. Niet te vroeg schieten. Het zijn rode wolven. Pjotter, hou je geweer hand. Huh? Ja, ja. Zo. Kom dan maar praten, beesten. Komen jullie maar een eindje naar me toe. Als jullie denken dat ik niet bang ben... Zo. Hm. Ik heb nog wel nooit een echte wolf gezien. Maar wij zijn met ons vieren, moet jullie maar denken. Zo, laten we maar opkomen. een hm? paar twintig tegelijk. Kijk, hier. Niet weglopen, jullie. Niet weglopen. Zo. Eén die wolf is in ieder geval al dood. Wacht eens. Nou begrijp ik... Waarom jullie zo raar doen? Beesten stinken als de ziekte. Maar een dode wolf kan stinken zo ver als hij wil. Hij doet jullie nog te huis niets meer. Hè? Hier blijven! Kom, kom hier blijven! Als jullie nu toch bang zijn, wees het dan goed en blijf staan waar je staat. Het was de leider van de troep. Ze slaan op de vlucht. Die stank is niet om uit te houden. Stank of geen stank? Dan moeten ze meteen stropen, nou ze nog warm zijn. Ja, zijn die verder dan wat waard? Tegen de tijd dat we er zoveel hebben dat de rendieren ze niet meer kunnen trekken, kunnen we ze nog altijd schiften en de rommel eruit gooien. Maar het ziet er voorlopig niet erg naar uit dat de jacht veel zal opleveren. De vier mannen hebben het allesbehalve gemakkelijk. En meer dan eens moeten ze de sleden en de rendieren achterlaten om alleen te voet. De bijna ondoordringbare woestijn verder binnen te trekken. Ze versturen de stille slaap van de ongerepte natuur. En omdat ze ruwe, luidruchtige en onervaren jagers zijn, slaan ze allang in het winterkwartier van de beren. Hé, hey, la zeg! Hé! Hey. Kom jullie eens hier? Ja, wat is Kijk ja, eens! Ja, die sporen! Huh? Die zijn van de sneeuwman. Die heb je alleen in de Himalaya. Wat ze onzin. Ze lijken helemaal niet op voetstappen van een mens. Dat is een beer. Zo duidelijk als wat. Spoel is nog vers. Zeker niet meer dan tien uur oud. Als we die richting daar aanhouden. Dan raken we minstens drie dagbarsel lopen van een rendier af. En als je het mij vraagt, is de omheining waarin we ze hebben opgesloten niet veel waard. Die omheining is sterk, zat. De dieren zitten zo veilig als maar kan. Oh ja. Voor we terug zijn zijn ze verongerd. We kunnen die beren niet laten lopen. Zie jij dan maar eens dat je daar doorkomt. Daar, kijk. Allemaal hoogkreupelhout. Dat kan een beer. Maar hoe moeten wij dat nou doen? Met de tent en al die andere spullen op onze rug. Het moet. Het moet. We blijven op zijn spoor. Drie dagen lang. We hoeven geen hout te zoeken, want er mag geen vuur gemaakt worden. Drie nachten lang. Alle kans dat de B onraad vermoedt, dan zal hij er alleen s'nachts op uittrekken. De eerste nacht blijft Piotr bij de tent. Ja, als er corfeeetjes op de knappen zijn, ben ik er altijd wees bij. Piotr de eerste nacht. De tweede nacht Simeon, ik de derde en Grigori de vierde nacht.